We het wel een one hit wonder noemen Ten Sharp, uh, een band uit Purmerend Had wereldwijd een groot succes Met You Wat een geweldig nummer hè Rudy Ja heerlijk hè Ik, ik heb hem gekozen in mijn uh, begrafenis uh, top 3 Oh en wat staat er? Mijn microfoon in, klinkt een beetje raar Kan dat kloppen? M mijn ook <lacht> Mooie radio dit, ik ga het naar ja. jou kijken hoor. Gepraat hoor Wat is jouw top 3? Dat wil ik wel even weten Mijn top 3 is als eerst een feestplaat <lacht> <laughs> het klinkt heel stom, maar het is echt eerst een feestplaat. En uh, daarna heb ik een uh, nummer ja. van.. Uh... Als ik naar beneden ga. Dit de moment. Welke feestplat? Dat, die weet ik even nog niet, uit me. Maar daarna heb ik een nummer als ik naar beneden ga met mijn kist. Snacht, na twee uur. Nee. Nee. En, uh, nou, ik denk dat het, jij bent de zon uh, wordt uh, ah. van uh, Job. En daarna wordt het. In uh, ieder geval, als ik naar beneden gaat René Vrooge oh. met. This is the moment. Dus dan ga ik naar beneden Dit is de moment. <laughs> een beetje een lolletje. En uh, daarna als einde, als iedereen langzaam weggaat... Uh, dit fantastische nummer. Ik vind het zo'n mooi nummer. Ja, dus, uh, zeker. Da daarom. Uh, maar, uh, maar ja, eventjes uh, vrolijkheid. Dan kunnen we even kijken, want het stond echt in heel veel landen hoog. Hè? Bijvoorbeeld Australië, tweede positie. Nou, ja, Nederland natuurlijk. Frankrijk, nummer één. Noorwegen, nummer één. Zweden, nummer één. En nog veel en veel meer. In elk land is het wel een hit geworden. Maar vind ja. je het gek, hè? En hij is ook later nog eens een keertje nagedaan bij de SoundMix-show. Vreselijk. Toen hadden ze, hadden ze Jezus aan een kruis gedaan. En uh -huh. die zakte langzaam naar beneden of zo. Ja. In, in de SoundMix-show toen de tijd. Dus dat. Uh, ja, daarvan ken ik dat sinds die, die periode. In, dat in de SoundMix-show dat nummer is geweest. Had ook met het, werd ook iets speciaals gedaan met dit nummer van de Twin Towers. Okay. Toen de tijd. En. Uh, toen kreeg ik echt wat uh, met de deur. Wat ben je nou allemaal aan het doen, Rudy? Wat? Wat ben je allemaal aan het doen? Nou, uh, we hebben van die staafjes wat je in je koffie doet om een suiker te mengen. Die was omgevallen, dus so ik ruim het even op. Tijdens je uh, uh, uitzending? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Um, verder, jij, jij zit mij te dollen omdat ik weer na een jaar achter mijn wenkpaneel zit. Hoe lang is het geleden joh? Uh, gewoon een jaar of zo. Ja, nou een Laatste jaar is het keer was over. met uh, Pascal van IJsendoorn hoor. Nee, ja, zeker niet. Misschien één keer ertussen door Misschien één keer. Ja, meestal zit ik achter de knoppen, maar hey, nu doe jij. Het juist. is vandaag feest hè? Het is feest. Pascal van IJzendoorn is er al een jaar niet meer. Is, oh, is hij al een jaar weg? Ja. Oké. Okay. <laughs> nee hoor, het is geen feest. Maar uh, het programma is er wel beter. Oh, oh, oh, oh. Uh, verder uh, gaan we natuurlijk uh, lekker muziek draaien. Op dit moment ligt hij heel erg uh, goed in de entertainmentland. Uh, ik heb het over Danny de Munk. Uh, hij uh, mag uh, ja, natuurlijk uh, het programma De zing of uh, presenteren. Ja, voor hem doen is het geen, uh, ja, geen uh, kijkcijferhit zoals SBSS het had gehoopt. Maar het is, blijft... Toch een uh, leuk uh, programma, de zien. of die hij trouwens uh, samen met Toos Raagas ja, mag uh, presenteren. Het, is wel uh, het valt wel tegen, want het gaat nu weer korter duren en de kijkcijfers zijn ook niet echt heel nee, erg goed. Nee, daarom hebben ze het ook korter gedaan. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ja, de jury heeft natuurlijk niet met dat soort muziek een beetje te maken. Het zijn wel entertainers die in de jury zitten en hele goede vakmensen. Uh, maar ik denk niet dat het uh, de beste jury is voor zo'n programma. Maar wie had jij liever in de jury gezien dan? Ik denk dat het uh, leuker is om bij zo'n programma zoals een. Producers zoals Hinkel Smit, Ering van Tijn, dat soort uh, juryleden en die uh, zangers uh, die nu dan daar, of zangeressen, die in de, nu daar uh, in de jury zitten, had beter dan weer bij de X-Factor gepast. Oké. Okay. Dat hoorde Ben je er niet mee eens. Maar zullen we ja, staan... Nee, ja, in... ik vind het een beetje een, een aparte argument. Want hun hebben natuurlijk ook verstand van. Zij en het is een aparte stijl dat nog nooit in Nederland is geïntroduceerd. Nee, hè? Maar ik denk niet dat die stijl bij die Nederlandse. Want het zijn allemaal één voor één Nederlandse entertainers die in ja. die jury zitten. En niet uh, zoals Doe, uh, zoals uh, Gladys Grace en zo. Dat soort artiesten heb ik het over. Kwalitatief zijn deze artiesten wel entertainerwaardig en bekend. Maar ik, ben het, ik, ik vind het niet bij hun passend, die okay. muziek. Want ik vind wel heel mooi wat ze doen. Want uh, de jury bestaat uit Karin Bloemen, René Vroger en uh, Chert Oosterhuis. Ja, Chert past er wel in. Chirt, ik. die heeft een enorme uh, grote ja. muziekkennis natuurlijk. Ja, maar, maar René Vroger en Karin Bloemen zijn alle twee ras entertainers. Maar niet uh, op dat soort muziek die hun daar brengen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Dus, uh, maar laten we snel een plaatje draaien. We hebben het overal gehad. Daddy de Munk met Leo nicht. Licht, die nicht. <lacht> nee nicht. Ik op het plein met al mijn vrienden. Een biertje gaat er dan wel altijd heen. Als het te gezellig is in elk café, dan geniet ik en heb het na mijn zin. De tijd wil ik soms nog wel eens vergeten, maar gezelligheid kent in mijn stoel geen tijd. Ik kan niet tegen eenzaamheid, ben niet zo graag alleen. Ik wil juist heel weer in zwart samen lachen om van hele flauwe grappen doe mij nog even snel een rondje. Die zingen met de mij. Ze lopen polonaise, soms danst er een alleen. Vind het heerlijk, al die mensen om me heen? Ik ga van mij licht en van de staart. Op zo'n soele, mooie avond lekker stappen. Daar gebeurt het. Een... En dat was Danny de Munk met Neon Licht. Ik, ik zei per ongeluk nicht net. <laughs> en toen maakte Rudy weer een vreselijke opmerking. Maar in ieder geval, we luisteren nog steeds naar Entertainment View hier op CFM Zandvoort. Het beste station uit de regio, daar is hij weer. En uh, we hebben niemand uh, minder aan de telefoon dan Gabi Escalera. Goedenavond uh, Gabi. Hoi, hoi, Hoe is het? Ja, goed, goed. Um, hallo, hallo, ja. hallo, luisteraars ook. Hoe is het met je? Want uh, je, je single is uitgekomen, daarna was je te zien op tv Oranje. En daarna stond hij weer op uh, in, in, uh, in, in, uh, dat je kon stemmen en zo. En daarna was je te zien bij de Toppersauditie. Vertel, vertel. Ja, correct. Nou. Het is met met de single hartstikke goed. Het uh, ja, heel veel promotie en heel veel aan het optreden. En uh, ja, de mensen reageren heel erg positief. Dus ik ben daar super super blij om. En uh, nou ja, goed, en toen adviseerde iemand me om mee te doen met uh, met, uh, nou ja, de vijfde toppen zoekactie. Hè, voor, voor de komende ja. concert in de Arena. En uh, ik denk van, goh, waarom niet? Nee, en, en Want hoe werkt dat? Je moet een, uh, je moet een, uh, ja, een, een um, een dingetje inleveren? In ja, ja, klopt. Je doet een uh, officiële auditie gewoon vanaf thuis. Uh, uh, gewoon via een, een camera en een microfoon van de computer. En dan doe je een auditie. En, uh, nou ja, goed, en dan sta je op de website. En dan sta je op de website. En dan kunnen mensen op jou stemmen. Gratis stemmen. Uh, er is ook eventueel als je geen, geen media hebt, zoals Facebook of Hives of LinkedIn, dan kun je ook betaald stemmen, dan moet je mensen een smsje sturen. Maar de meeste mensen, ja tegenwoordig heeft iedereen een Hives account of een Facebook account. Dus uh, en dan kun je gewoon gratis stemmen. Ja, want elke... Oh. Nee, ja, nee, ik heb ook nog wel een vraag. Ja, Want er zijn heel veel mensen die natuurlijk uh, meedoen, mee en uh, het is echt niet normaal hoe populair dat allemaal is, maar waarom pas jij zo goed bij de toppers? Nou, ik, ik pas er heel goed tussen omdat ik dus echt een totaal ander type is. Ik vind het toppers dat dat zijn echt vier hele verschillende soorten uh, uh, mensen. Uh, vier verschillende soorten zangers. Uh, met verschillende achtergronden. Nou, ik ik ik ben ook weer heel anders uh, als, als die vier. Dus ik, ik denk ja, als je, als je kijkt naar individuen ja, uh, oké, okay, wat voor type zanger is wat voor type personen? Ja, goed. Dan, dan pas ik er prima bij. Want ik ben net iets anders als die andere. Dus, uh, dus vandaar. Dus dat maakt het plaatje compleet, heel, zo we te zeggen. Ja. ja, want elke week uh, wordt er een, een, een, ja, een, een vijfde topper uh, aangewezen. en die gaat dan in een finale strijden tegen elkaar. Hè, om, om die ene plek een optreden in de arena. En, maar het ja. betekent ook dat je elke week weer opnieuw kan stemmen. Blijft ook jouw uh, filmpje dan online? Het filmpje blijft online uh, Je kunt uiteraard ook weer een nieuw filmpje insturen, uh, in Maar ik, ik heb zelf het liedje gekozen Ik hou van jou Van uh, ja, in eerste instantie Maribel en daarna Gordon Omdat ik het een geweldig liedje vind Echt uh, heel veel gevoel kun je erin kwijt En uh, ja ik, ik, ik, ik vind het een uh, uh, ja, leuke auditie. Maar misschien heb ik toch gekeken om, om er nog één te doen met een ander liedje. Misschien dat dat uh, de truc is. Maar inderdaad wat je zegt, uh, elke week wordt er dus een weekwinnaar gekozen. En, uh, nou ja, goed, en aan het einde dan, dan strijden die weekwinnaars tegen elkaar. Maar ik denk ook dat de toppers zelf uh, ook uh, de rest doorspeuren hoor. Want het kan niet zo zijn dat iemand die heel veel vrienden heeft op huis of Facebook. En die constant aan het stemmen zijn en die heel hoog eindigt. Dat dat per definitie de winnaar moet zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat het ook uh, te maken heeft met ook de kwaliteit van jezelf. Het, het presentatie, hoe je het presenteert. Want ik ga even het volgende luisteren. Dit is de eerste winnaar die door is naar, uh, de, naar, de, naar de finale. Judith. Judith heet ze. Ebenen. Judith. Nou, er is technisch iets niet uh, helemaal in orde, helaas. Oké, dus, oké. Okay, uh, okay. nou, Judith is inderdaad heel erg getalenteerd. Heel leuk. Ook heel leuk wat ze gedaan heeft. Ze heeft het, uh, op uh, de orkestband van uh, Woman Woman heeft, uh, een heel ander liedje gezongen. Uh, van jou? Ja, we hebben nu even een stukje. Oké, okay, dan gaan we even Ja, zeker leuk. Maar Javi, jij was wat te aan het vertellen over Judith? Ja, ja Judith, ik, uh, het, het is een heel groot talent. Heel muzikaal, heel muzikaal. Um, en zij heeft iets heel erg leuks gedaan. Uh, ik bedoel, uh, uh, twee liedjes mixen, dat is iets wat je niet zo eens verzint. Dus dan moet je inderdaad wel heel erg muzikaal zijn. Maar nogmaals dan is het nog maar de vraag of het past bij de toppers en of ze het onderling kunnen vinden. En, uh, ...de toppen op zoek zijn naar, naar een vrouw of een man... Uh, ...ja, wat ze precies zoeken, dat is niet helemaal duidelijk. Hey, want wat, wat willen ze? Wat, wat past bij hun? Wat, uh, wat hebben ze voor ogen? Ik bedoel, ze zullen wel een idee hebben van het type uh, persoon... ...type zanger of zangeres... Die ze er graag bij willen hebben. Dus ik denk dat ze daar naar op zoek gaan. En misschien is jullie dit. Of misschien is Javier het. Of misschien geen van beiden, is iemand anders. Ja, je weet het niet. vind nee. is wel heel spannend. Want we hebben ook bijvoorbeeld Dries Roelfink, heeft ook auditie gedaan. Of ja. die wordt geplaatst voor deze week geloof ik uit mijn hoofd. En uh, ja. ja, die zou wel heel veel stemmen gaan krijgen. Maar ik ben er denk ik van overtuigd dat de toppers juist hen niet gaan kiezen, omdat nee. het al bekend is. Ja, ja klopt. Ik denk, ik denk dat er ook tussen tussen Roefink en uh, Gordon het er al een tijdje niet meer. Um, niet zo lekker. want Ik heb het laatst in de laatste uitzending gezien en daar uh, zei Gordon van: uh, Oh nee, maar uh, Briesroven dat uh, pff, die uh, ja. denk ik niet. Dat, dat weet ik bijna zeker van niet. Dat die het niet wordt. Maar ja, nogmaals, dat kan ook een, een, een stunt zijn, hè? Want misschien wordt het wel Briesroven. Ja, wat zoeken ze? Dat is een beetje de grote vraag. En uh, ze hebben er nu een mooie wedstrijd van gemaakt. En, uh, ik, ik hoop dat het, uh, dat het, maar het wel duidelijk wordt wie het gaat worden, want het is wel heel spannend. Ja, een, een vrouw extra lijkt me ook wel leuk hoor. Je is ook weer wat afwisseling. Ja, absoluut. Dat is een keer wat anders. Heel of een uh, nou ja goed, we hebben natuurlijk René en we hebben natuurlijk Jeroen. Ja. En dat zijn uh, ja, twee twee mannelijke mannen. Ja, die, yeah. ja. Waarom niet? Ik bedoel, een vrouw ertussen, dat zou ook zich wel heel erg leuk zijn. Nou, ja, wij, wij hebben bijvoorbeeld het fotootje gezien dat jij zo in het midden staat bij de toppers. Nou, ik weet het al. Ja, het <laughs> erbij. Dat jij midden in het stukje ingefotoshopt bent. Nou, dat ziet er ja. toch leuk uit, Javi? Ja, ja, dat is hartstikke gaaf. Dat is inderdaad creatief met photoshop, inderdaad. maar het, het, het past er wel bij. Het past er wel bij. Het is een, een zuidelijk type... En uh, ja goed, de toppen zingen ook veel spaarser met Lies, hè? dus uh, waarom niet? Ja, nou, leuk toch? <laughs> ja, zeker weten. Nou, wij duimen met je mee in ieder geval. Nou, hartstikke gaaf, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, ik hoop, ik hoop dat ik in ieder geval komende week, want ik ben er laat bij, maar ik hoop dat ik volgende week uh, de week winnaar ben en dat ik in die deze blijf. Nou, heel veel succes als mensen willen stemmen. Waar kunnen ze terecht? Als mensen willen stemmen dan uh, even naar de website www.5minuten.tv En dan uh, nou ja, zoeken naar de auditie uh, bij uh, nou ja, audities uh, klikken en dan zoeken naar de deelnemers. En daar sta ik dan tussen. Um, en dan bij stemmen. Dus je kunt stemmen via uh, Facebook, Hives. Uh, dan log je in en dan kun je gewoon een gratis stem doen. Maar je kunt natuurlijk ook stemmen met uh, je mobiele telefoon. Dus gewoon een, een smsje sturen of even bellen. Nou, dat uh, komt helemaal goed dan, hè. Zullen we eventjes snel het uh, sms-nummer even zoeken? Dat li lijkt me even handig. Nou, waar gaan ze om te laten in de uitzending noemen we je sms-nummer eventjes. Waar ze heen kunnen sms'en? Oké, oh, okay. nee, dat is goed. Dat da is goed. Dat, dat doen we dan, dan even. ook uh, de huis. Als je kijkt op mijn huis, uh, op Facebook, uh, daar staat de directe link naar mij toe, naar mijn auditie. Dus dan uh, hoef je niet uh, alle auditanten langs te gaan, dan ben je in één keer ben je bij mij. En dan kan je gelijk uh, stemmen. Nou, helemaal super. Hé, hey, dankjewel voor je tijd, Javi. En uh, wij gaan eventjes jou, uh, jouw eigen nummer draaien. Jij en ik. Jij en ik. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Doet je het goed in Zandvoort? Altijd. Wij draaien hem elke week in ieder geval. Oh, wat hartstikke gaaf. Hartstikke leuk. <laughs> hartstikke leuk. Dankjewel voor je tijd en we spreken elkaar snel. Oké, okay, dankjewel Roy. Succes met het programma. Dankjewel. Hoi hoi. Oké, hey, doei doei. <lacht> Henry. Een hele goede avond, Popstar Henry! Hey, goedenavond, uh, jongens, heel luisterend. Goedenavond. Eens naar... goedenavond. Hey. Ja Jongens, we zijn er weer helemaal bij, hè? Lekker een eentje, dus hoe is dat Ja, goed. Uh, Rudy gaat barbecueën en jij vandaag? Uh, ik vraag, ik ga ik barbecueën? Ah. Ik ga wel beginnen eten, uh, vis heb ik een beetje, dus we uh, gaan natuurlijk. Hè? Altijd lekker, Maar Henry, je hebt toch al gebarbecueerd dit jaar? Uiteraard, Kijk. Drieën, hoor, zo ken ik je weer. Ja, zeg, nou, als het regent, dan laat ik het helemaal niet uit. Dan doe ik gewoon de deur open voor de seren en dan gaan we lekker uh, ook zo op dus, uh, Top. Ik ben er niet veel vervangen. <laughs> dus, uh, en maar wat weet ik lekker bij jullie? Oh, ja, goed. Ja, lekker ideaal. Doen. Dat is echt ik je weer, jongen. Dat is prima dus. Dan uh, ja. ga ik weer naar Zandvoort komen geloof ik hè. Ja, zeker. Je bent altijd welkom. Afgestoken. Ja, is toch wat. Ja, dat is, ja, is best wel een zeggen ja. dat hoort, hè? Ik hè dat is toch ongelooflijk. dan, uh, echt, dat wat het zo lang volhoudt nog. hè ja. ja, het is al een tijdje uit. Maar als je hoort wat, wat die gast allemaal heeft gedaan. Uh, hij is meer dan tien keer vreemd gegaan. En niet op een, uh, ja, laten we het zo zeggen, eerlijke manier. Ja. Ik kreeg het bedoel, dan. En dan nog het ergste is dat ze, uh, dat ze um, vreemd is gegaan met uh, bekenden van Anouk. Eigenlijk vrienden van de familie, hè? Ja, het is ongelooflijk, Ja, die jongen die uh, er helemaal doorrijpt. Ik snap er helemaal niks van. Oh, nee. Een rapper, hè, daar heb je het dan? Ja, en uh, dan ook nog zeker van... Uh... Dat wordt er nog wat te, te lijden van, maar ja. ik kan die denk ik wel vergeten. Nee, en heb je haar nieuwe single gehoord? Uh, ik heb hem de gisteren even gehoord. Ik heb niet zo van de gegevens, ik heb hem wel gehoord gisteren, ja. Ja, en uh, ja, die gaat dus over hem, hè? Ja, ja. En dat is niet mis. Ja. <laughs> Uiteraard niet, ja, dat is ongelooflijk. Ja, nou, nee, dit is dus een goede keuze gemaakt, dus ik uh, kan ze opnieuw beginnen, toch? Ja. <racht> Ja, Judith, hè? Uh, ja, Judith Petters, hè, dus... Uh, ja. Ik heb, ik heb net gezegd nog niet gehoord, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat klinkt. Maar uh, de mensen op uh, internet waren er enthousiast over, en er is ook gestemd. En uh, ook de toppers zelf waren er enthousiast over. Heb je het gehoord? Ik dus heb het nog niet gehoord. Oké. hier jullie wel? Ja, wij hebben het gehoord. Wacht, um, ik kan het even snel op gaan zoeken. Ja, dat staat hier. Um, ja. Even kijken, hoor. Maar uh, wat vind jij van een vrouw bij de toppers? Ja is een beetje verrast eigenlijk. Dat, ja, waarom niet eigenlijk hè? Nee, ja. Ja, dit is misschien wel leuk om toevoegen. Ja, ja, kijk harmonisch gezien is natuurlijk een vrouw erbij. Dat zou misschien niet verkeerd zijn. Nee. We zo wacht eens even af. Dus als je, als je, als je het fragment hebt, dan hoor ik wel bij je ja. Ja, ja, ik ben ja, even aan het zoeken. Helemaal goed. Als ik hem Gaan heb... nog even, heb, even dan, verder over de toppers. Uh, Dries Roefink in de toppers. Ja of nee? Ik uh, uh. denk het niet. Deon van Popstars in de toppers. Ja of nee? Uh, misschien. Henry in de toppers, ja of nee? Ja. <laughs> <laughs> ja, dat moet je eigenlijk opgeven geloof ik. Nee, nee ik, denk, ik denk het niet. niet. Oké, okay, we gaan heel even naar het uh, fragmentenstukje luisteren. Mm -hmm. ja, want, uh, hij is bijna klaar, het, uh, hij is even aan het laden. De computer is een beetje langzaam, net als wij vandaag. Ja. <laughs> ik ben niet langzaam hoor vandaag, hey. ik, niet langzaam, hoor, vandaag hey. ik zei nu wel wat mij te vertellen. Ik wel, uh, ja, gisteren was op een gegeven moment ook een uh, reportage over van nou, hoe het daar is. En, uh, Daarna had dat hij natuurlijk op goed nieuws gehad dat zijn vader op dit moment uh, ja, de ziekte is gestabiliseerd. Dus hij uh, is ook weer een beetje op teruggekomen en uh, ja, in ieder geval, hij is, zijn zaak is weer een beetje op, op het hulp heb ik begrepen. Okay. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk genoeg meegemaakt de afgelopen tijd, de afgelopen jaar, ja. dus maar, ja, hij is weer helemaal op de weg, denk ik hè, Frans. Hij was gisteren volgens mij te gast bij Peter van de Voortzoekster, hè? Ja, exact, ja ja, inderdaad. Dat Leuk zijn. programma trouwens. Ja. Zeker. Ja, daar zie uh, je inderdaad toch dat... Uh, het valt dat het een hele moeilijk, hele moeilijk jaar achter de rug heeft. En, uh, ja goed, er kwam, kwamen heel veel dingen tegelijk, hè. Ja. <coughs> dus, ja. Uh, Nog even over uh, Judith, uh, Peters. Ja. Maar hoe enthousiast is. Je moet maar even luisteren. Hey, Oké. Okay. Uh, wat vind je ervan, uh, Henry? Ja, ik moet natuurlijk eerlijk zijn. Door de radio, door de telefoon klinken natuurlijk niet zoals het uh, waarschijnlijk bij jullie klinkt. Nee. Uh, ja, ik was niet buiten als enthousiast over de timing, maar... <lacht> nee, maar dat kwam, uh, Henry, even voor de duidelijkheid. Dat uh, kwam omdat ze twee uh, muziekbanden door elkaar expres speelden. Omdat, ja. uh, omdat ze daardoor opviel. Dus de song zei Ik hou van jou. En dan had ze een liedje van Gerard Joling had ze er doorheen laten spelen. Oké, okay, ja goed, ik ook natuurlijk niet hier uh, horen, maar uh, ik zeg dat met horen daar toch allemaal. <laughs> dat is wel. Maar goed, joh, ik heb nog een aantal dingen voor de ook staan hè? Ja. Uh, Justin Bieber die kan niet alleen uh, zingen, maar die schijnt ook nog te kunnen voetballen. ik heb het gehoord bij Barcelona, hè? <laughs> ja, hij heeft er deze mee mogen treden bij Barcelona. Ja. Dus, eh, uh, kunnen vind ik nu Dus hij schijnt dat een paar balletjes goed geraakt heeft. Dus, eh, uh, ja, nou, misschien beginnen een beetje het blijven zingen, ik, ik weet ik niet. Maar we Ja. zegt dat er, uh, dat er weinig of geen klasse zit in, uh, in X-Factor. Oh. En, uh, ja, en misschien moet ik het daar hier en daar wel geluid vinden eigenlijk. Het is, uh, het is wat mij dus opviel uh, dat er anderen bij waren die best wel goed kunnen zingen. Maar die hadden de uitzending niet. Uh, ja, en die jongen die gisteren afgevallen is, is daar een typisch voorbeeld van natuurlijk. Hè. Ja. Ik kan me voorstellen, dat, zeg, nou, dat heeft een, aantal, een bepaalde klasse, dat is die, uh, die groep, die uh, twee meiden met uh, de jongen, die uh, er of zoiets zit geloof ik, hè? Ja. Ja, ik zeg, nou, dat heeft een bepaalde klasse waar je, waar je mee verder kunt. Die hebben toch ook ja. meegedaan aan de Amerikaanse of Engelse X-Factor? Ja, dat schijnt zo te zijn, hè? Dat heb ik ook iets goed van gehoord, ja. Ik weet precies afgelopen is, maar... Oké. Ja, ik vind ze okay. ja, nou, toch best wel een bepaalde klasse hebben. Uh, best wel, uh, apart prachtzijde in, in een genre, ja, absoluut. Dus je bent enthousiast over X-Factor? Wat zeg je? Je bent heel erg enthousiast over X-Factor. Ja. Ik vind dat er weinig kassen in zitten bij de rest van de deelnemers de daar dat ik helemaal wel gezien. Ja, ik vind het een beetje tegenvallen. Wat doe jij, Roy? Ja, ik heb stukjes gezien en ik heb ook reacties op Twitter gelezen Ik volg Twitter heel erg uh, nauwlettend op dit moment. En ja, uh, ja ik, uh, wat ik heb gezien, ik heb niet alles gezien, vond ik het uh, ook tegenvallen. En de kijkcijfers trouwens ook, hè? Oh. Het was niet meer 2 miljoen als van vorig jaar, dat 3 miljoen bij. Ja, ja. Nee, nee, nee. Maar wat er dus opviel is dat er een aantal mensen die bij de, bij de volgers uh, vrij redelijk scoren dat uh, redelijk goed door de man vielen tijdens de live -shows. Ja. Maar hoe gaat het eigenlijk met Blinde Ed? Blinde Ed is onze held. Ja, ik denk dat hij, dat hij het goed gedaan heeft. Kijk als je blind bent en uh, ja, toch zoiets in kunt zetten. Ja, hij is een heel apart stemgeluid, hè? Blinde Ed is wel door, hè? Hij is wel door, ja. ja. ja dat heb ik wel verwacht. Ja, absoluut. Daar zou ik veel op gestemd zijn, denk ik. Ja. Uh, ja, daarnaast heb ik nog dat ene meisje wat uh, die smalle uh, ik weet echt niet hoe ze heet, maar okay. die wil ik ook met klasse hebben. Ik, ik, ik ben bang dat het nog een beetje te vroeg komt. Maar, maar die vond ik ook heel erg goed. En dan hou ik eigenlijk een beetje ver op. Ja. ja, als je het vergelijkt met de Voice of Holland Vind ik het niveau niet heel erg hoog liggen Nee, maar dat had je de laatste keer ook bij Popstars Dat, dat was ook weer Hetzelfde en, en, en het niveau was lager Op een gegeven moment houdt het toch een keer op Denk ik met de talenten we zien ook een keer weer wat nieuws weet je. Net als uh, dat nieuwe Of dat oude programma is dan weer Van Net 5, Secret Story was Secret hartstikke Story, ja. Ja, Was heel erg leuk aangekondigd Maar het is weer hetzelfde Vijftien mensen in hun huis, nou, met elkaar maar dit ja. keer geheimen erbij en ja. andere opdrachten. Maar het, het is weer iets zelfs. Weet je wat ik vind van Secret Story? Ja. Um, het is, ja, ze moeten dus geheimen uh, raden van elkaar. Maar die geheimen die vind ik niet zo bijzonder. De eentje ja, ja. is miljonair. De ander heeft uh, een relatie gehad met een of andere zwemster. Olympisch zwemster. Pornoster. Ja, ja, ik vind dat. Bijvoorbeeld als je kijkt. Het vergelijkt met Frankrijk. Waar het uh, wel een hit was. Daar was bijvoorbeeld een drieling. Die zat in dat huis. En telkens wisselden ze met elkaar. Kijk, dat zijn toch wat grotere geheimen. Wat je ja. denkt. Oh, dat moet ik echt ja, even zien. Precies het programma's een paar keer bekeken, maar ik heb er een keer We gauw, gauw omgeschakeld, want ik was er echt niet bijzonder over over. Nou, ja. Ik heb mij daarvoor opgegeven voor het programma dus. Wat voor, wat geheim heb jij dan? Ik heb suikerziekte. Ja, ja hoe moet je suikerziekte en je medicijnen verbergen? Ik heb geen idee. Nee, dat gaat niet. Oké, oké, oké, oké. Ja, goed, ja jongens, maar in ieder geval, uh, ja, ik heb daar een paar dingetjes gevierd. Ik zeg niet het vertellen nog. Of? Ja, natuurlijk. Een... Ja, graag. Ja, in ieder geval, dat je misschien ook gezien hebt bij, uh, bij X-Factor, dat uh, ja, uh, weet ze, uh, Stacey doet weer goed ze uh, het ook tegen Ed van Tijn, ja. want ze hebben een op een gegeven moment een birdsmurf. Oh, het gaat weer zo ver. Ja, het is weer zo ver. Oudenaire onder elkaar uh, en Stacey is van mij geen misseling in staat. Die kan me de wat gooien hoor. Denk je dat dit gemeend is of toch wel een beetje gespeeld? Ja, het is... Uh, ja, het zijn reacties op, op dat moment, dus ik denk niet dat het gespeeld is, nee, dat hebben ze niet voorbereid. Oké. Okay. Dat betekent niet, maar die, die gooit het gewoon in één keer uit, hè. Ja, ja, dat kan gebeuren. Ja, dus dit noemen ze in uh, een bitch lopen weet je. Een bitch? Ja, <laughs> <laughs> Dat is dat uitspraak kan ze heel goed doen. Oké, een Lilletje Ruizenwater. <laughs> nee, ja, exact, ja. Met de TV komt uh. Ja goed, dan hebben we nog, ik van bestekend dat ze ook nog gezien gisteren, hè? Ja, uh, ja. En, en natuurlijk was het niet verrassend dat, uh, dat Monique inderdaad, uh, die meer erbij is, hè? Ja, ik denk dat, uh, dat uh, Volendam uh, aandelen hebt in het programma. Ja, want als je er drie man hebt met twee van de kom uit Volendam, ja, ja dan, dan ga je je vragen mee stellen. De finale gaat nu met Michael Bogert en Jenny Smit. Uh, ja, exact, Oké, okay, ja. ja. Dus, uh, trouwens dat uh, Michael Bogart uh, heel erg goed is van uh, de staat voor oké en uh, ja jennie was daarvan bekend die, uh, die moet wat meer spontaner worden mm -hmm. maar ze schaat gewoon ontzettend goed ja dus wat dat betreft vind ik het eigenlijk wel terecht dat die twee in de finale staan ja we ja, even kijken hebben we nog iets staan voor jullie uh, uh, ja we hebben nu eigenlijk wel eens een beetje voor jullie nou heel erg bedankt weer en we horen elkaar uiteraard weer volgende week. Zeker weten. En we hopen dat we dit mooi weer hebben als vandaag. Nou, dat gaan we zeker vanuit, Henry. Hebben we hard nodig. Ook hier is antwoord. Zeker weten. Even de vitamine absorberen. Ja, ja, ja, ja. Goed, ik wil jullie een heel fijn weekend. En luisteren luisterstijgeren doe ik ook. En graag tot volgende week weer. Ja, heel erg bedankt. En fijn weekend. En jullie ook, hè. Hoi. Hoi. was young, I felt need.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 Misschien wat stom, maar je wil niet dat het beter, waarom dus zingen we? Meijer. En natuurlijk onze lange Frans met Wij Tell Me Why The Remix 2011. Speciaal voor Japan opgenomen. Als u hem downloadt op www.sterren.nl slash japan... ...dan wordt u ook verzocht om een kleine bijdrage te leveren... ...aan het uh, goede doel van het Rode Kruis. En als je dat hebt gedaan, dan krijg je hem gratis. Ja, maar je kan hem sowieso downloaden. Daar. Het klinkt heel stom, maar dat uh, kan wel. Oké, okay, blij, uh, blij dat ik het weet. Maar in ieder geval... Er wordt dan gevraagd, wil je een bijdrage leveren? Je kan hem sowieso gratis downloaden, er staat alleen een grote okay. planner van geef alsjeblieft voor het goede doel aan Japan. Oké, okay, um, Rudy, jij had nog twee leuke nieuwtjes. Ja, ik, uh, ik moest er wel om lachen, want uh, wil je nou gezonder worden? Er zijn nu uh, twee nieuwe manieren. Uh, goed nieuws voor wie geen tijd heeft voor marathons. Uh, kort sprinten helpt volgens onderzoekers veel beter tegen hart- en vaatziekten. Oh. Dus uh, je kan beter gaan sprinten in plaats van uh, bijvoorbeeld de circuitroom lopen. En uh, nog eentje, mannen leven langer als ze regelmatig naar de winkel gaan. Dat levert namelijk sociale interactie, meer vers, uh, meer vers eten en beweging op. Oh. En nog het laatste berichtje die ik heb gevonden, uh, misschien wel uh, leuk om te weten. Volgens wetenschappers verwerken uh, zakelijke computers jaarlijks 9,5 zettabyte aan informatie op. Dat is een stapel boeken van hier tot aan Neptunus. Zo zo. Wat <laughs> een nieuwtjes weer, je lijkt net Albert Jan Vos uh, Rudy Ik heb nog geen gedicht Nee, die zullen we wel even regelen voor de volgende keer Ja, Din, uh, de heeft wel een gedicht oh, die... ah, Zullen we hem even pakken? Ja, nee, ik vind het goed Ja, doen we dat even snel En dan hebben wij, gaan we ook even een feestje bouwen hier op de radio De radio oh. Rudy, wat ga je doen? Want je gaat je verjaardag zo vieren uh, Ja, wij gaan even met z'n allen gewoon lekker een uh, barbecueetje barbecue doen En daarna lekker de stad in ja, dus boor, dan uh, gaan we, we gaan, nee nee nee nee, we gaan Haarlem onveilig maken. Uh, nee, we gaan gewoon lekker uit een uh, klein drankje drinken. En morgen ben ik uh, officieel jarig. En dan gaan we naar Ajax, want Ajax speelt tegen Groningen. En dat wordt een moeilijk potje. Dat hm. wordt een moeilijk potje. Hè? En ondertussen ben je op de site van uh, Dim uh, Droomgezel. En dan ga jij het ja, gedicht nee, <laughs> jij, jij bent Albert Jan vandaag. Hallo. Dat hadden we gezegd. Dat hebben we niet afgesproken. Ja. Heb je een leuke, uh, even een leuk uh, achtergrondmuziekje? Die heb ik niet vandaag. Doe, het, doe maar het maar met neurje. Elke zaterdag tussen vijf en zeven. Tussen het eind van de dag verschijnt er een glimlach. Terwijl je een hapje zit eten. Mag je dit zeker niet vergeten. Want we gaan het weer beleven. Het is te horen live op de radio. Dus spit je oren en go, go, go. Met lekkere... en Dit, dit klinkt toch niet... Ga verder met je, met je achtergrondduintje. Met lekkere en gezellige muziek... Krijgen ze elke week weer veel publiek. Luister en doe gezellig mee met de DJ. Hij houdt van een geitje en een babbel die uh, rooi. Dat is zeker geen verlegen uh, boy. De meisjes hangen aan zijn... Veel artiesten nemen de tijd. Voor Pascal aan hem willen ze nog een nieuwtje kwijt. Met een verrassende items brengt Nicola nog meer leven in de brouwerij. Met de ene vlieg bestaat niet meer. Sluit hij meestal de rij. Vatste prik is showbiz nieuws met popstar Henri. Deze gezellige bespreken met Henri en de drie mag je niet missen. Dit moet je echt weten. Luister elke zaterdagavond en begin deze heel gezond met Entertainment View. Want dan ben je zeker niet blue. Misschien moet die aangepast worden. Wel zeker. Ik dacht dat hij wat recenter was. <laughs> maar ja, oké. Is dat nog een leuke? Die ga jij doen nu. Nee, dat, uh, dat uh, komt uh, volgende keer. Je, je weet dat ik daar niet zo goed in ben in uh, dingetjes voorlezen. Weet hey, je wat wat ga ge jij vanavond doen? Vertel eens. Ik ga vanavond heerlijk voor de buis hangen. En, je gaat, en ik heb uh, het openingsfeestje van Kapsalon Haar. Want die, gaat her oh, die is nu drie jaar... Van Ferrat uh, hè? Ja, Verad die gaat uh, is nu voor het tweede jaar bezig met uh, zijn salon Haar. Over het derde jaar komt eraan. En hij heeft hem uh, helemaal verbouwd. En uh, daar is de heropening van. Dus uh, hartstikke leuk. leuk. Daar ga ik heen uh, om zeven uh, uur. Dus bijna. Dus, uh, maar ja, weet je, dat gaat een feestje worden. Je kent Ferrat. Dus uh, dat komt helemaal goed. En daarna ga ik lekker op de Word bank hangen. Tolle lekker boel. Tv kijken. En uh, morgen is uh, mijn uh, schoonopa jarig. Uh, Gefeliciteerd. Ik, uh, op zoek? Ik word nog eens een keer een burgerlul.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 ik wie strand op de groef Wat een leuk nummer, hè? Ja, zeker. Vrolijk. Helemaal vrolijk en gericht op uh, Zandvoort. Uh, de paro aan de zee, genaamd en uh, geschreven. En samen met Johnny Krijkamp Jr. Uh, speciaal voor Van Kessel. Hm. En, uh, uh, Van Kessel is toch op zoek naar een uh, cameraman die uh, speciaal voor hem een videoclip wil schieten. En dan kan je je aanmelden via www.vankessellive.com dus uh, dat, is, uh, dat is heel erg belangrijk dat er ook weer zo'n leuk promotiefilmpje komt van Zandvoort, toch? Voor op YouTube. Ja, zeker. Dus, uh, Rudy, het zit er alweer op. Entertainment for you van, voor vandaag. Yes! Het is, was vandaag 9 april 2011, uh, heel goed. En uh, ja, het is uh, weer een mooie dag geweest. Een lekker zonnige dag, maar ook een zonnige entertainment for you. En vrolijk vooral aan het einde, toch wel. We uh, beginnen natuurlijk even over het slechte nieuws. Ja. En daarna gingen we toch maar weer de vrolijkheid oppakken Ja, we, je, je moet het altijd vrolijk houden ja. Ja, Je moet eindigen met een lach En uh, dat gaan we zeker doen En volgende week zijn we natuurlijk helemaal terug En uh, een heel fijn weekend En uh, tot volgende week Ja, tot volgende week Daar ben ik er ook weer bij En wij eindigen met Exire Aram sam sam, aram, sam, sam. Guri sam, sam. ya words in papers, words in books. Words on TV, words for proofs, words of comfort, words of peace. Words to make the fighting cheese. Words to tell you what to do. Words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry. Words have always nearly hung me. Words of movements, words of skills, words of romance all throughout. Words are stupid, words are fun, words can put of anger, words of hate, words of death, words of air, in the uh, air and everywhere, words of prison, words of strife, It's getting very hard, since the day, he closed the door, he said I don't want to stay, I was in my bed, I didn't know what to say, and while I was thinking I saw him going away, I got off the bed. Ik zag hem met me while we were spending that day. I opened my eyes and I heard him say: I sing this song for you before I run away. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.